Dit is Lieselot Thomassen met het NOS. Bij de lokale verkiezingen in Italië heeft de eurosceptische vijfsterrenbeweging een flinke nederlaag geleden. De partij van Beppe Grillo eindigde in veel steden als derde of vierde. De democratische partij van oud-premier Renzi deed het een stuk beter. De burgemeesters van Rome en Turijn zijn lid van de vijfsterrenbeweging. Beide liggen onder vuur. Die van Rome vanwege een verdenking van machtsmisbruik en de burgemeester van Turijn om laks optreden. In zo'n duizend steden gingen mensen gisteren naar de stembus in Italië. De verkiezingen worden gezien als graadmeter voor de Italiaanse parlementsverkiezingen volgend jaar. De politie heeft vannacht op de A10 Noord bij Amsterdam twee spookrijdende auto's van de weg gehaald. In een van de auto's lag een vuurwapen. De vier inzittenden zijn gearresteerd. Ze zijn volgens de politie leden van een bekende motorclub. De bestuurders van de twee auto's zeggen dat ze achterstevoren op de weg terecht waren gekomen doordat iemand hen probeerde klem te rijden. Werkende Rotterdammers die het minimumloon verdienen of iets meer... krijgen eenmalig 50 euro van de gemeente. Het geld is bestemd voor 40.000 mensen... en het kost de gemeente ruim 2 miljoen euro. Het is een idee van Leefbaar Rotterdam. Die partij vindt het verschil tussen een uitkering... en de laagste salarissen te klein.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 Het weer wisselend bewolkt en later kans op een bui, staat vrij veel wind en het wordt 17 tot 21 graden. Morgen droog met zon en stapelwolken. Dan kan het 23 graden worden, woensdag meer zon en dan wordt het in het zuiden een graad of 25. Dit was het NOS Short. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A27, Breda richting Utrecht tussen knooppunt Evening en Houten 4 kilometer.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 Een heerlijke zonnige zaterdagmiddag hier is al een lekker temperatuur. Ja, ja best, uh, best zaterdagmiddag en zo. En dan uh, heerlijke muziek uh, aan het begin van uur drie van Zandvoort op zaterdag. Je de het Bennett, samen met Jean-Paul en Rockabye. U drie inderdaad, met daarin de volgende onderwerpen. Laten we beginnen met een, de tussenstand. En dan hebben we het over tennis-eredivisie gemengd. Waar uh, in de halve finale Hagar-Zandvoort uitkomt tegen Egeria-Alta. Tussenstand 1 ja. tegen 3. Hé, hey. Dus als je nou vooruit uitgaat dat het zes partijen zijn in totaal... Uh, is, uh, moet Zandvoort wel aan de bak om die zaak nog gelijk te trekken. Anders uh, uh, ja, is het klaar, dan uh, is het uh, voor Zandvoort uh, einde verhaal. En hoeven ze uiteraard morgen de finale niet te spelen. De andere twee teams, Lemonias, Lobbelaar, Moerdijk... tussenstand al daar is nog steeds 1 tegen 1. We houden u op de hoogte. Goed, het derde uur, wat gaan we doen? Uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Logietje. Het gedicht van de week, ja, hoe kan het anders. We zijn volop bezig met tennis. Dus het gedicht van de week zal ook over tennis gaan. Dat om kwart voor vijf. Maar de hoofdmoot wordt dit uur gevormd door onze gast. Een Fabienne-demon. En die ga, daar gaan we eens even mee praten, want zij is verantwoordelijk voor uh, het voorjaars enquête uh, uh, gebeuren, wat, uh, ZFM, uh, wat zij voor CFM heeft verricht. Het definitieve rapport is inmiddels uh, klaar en wij gaan er eens even uitvoerig met haar over van gedachten wisselen, wat de uitslagen zouden kunnen betekenen. Wellicht voor de radio, wellicht voor uh, de gemeente Zandvoort zelf. Dus Fabienne, wij gaan zometeen uitgebreid met haar daarover praten. En natuurlijk de hoogtepunt voor degene onder u... die de enquête hebben ingevuld de en, en de moeite hebben genomen... om een e-mail achter te laten. Uh, straks natuurlijk de trekking van degene... Uh, die de taart in ontvangst mag nemen. En ik hoop eigenlijk dat het iemand wordt die in Australië woont. Want we hebben ook luisteraars in Australië. Ja, en dan mag jij erin. En dan gaan we, ja, ja. gaan we persoonlijk wegbrengen. Dus dat is natuurlijk. Voor, dus blijf luisteren. In ieder geval ook naar het derde uur van uh, ZFM. Verder waarschijnlijk nog een stukje. Uh, uiteraard tennis van Roland Garros. Dat gaan we blijven voor u volgen. Wellicht nog een stukje Pit Report. Maar goed, nogmaals. De hoofdmoot dit uur is Fabienne Demont. En je mag uh, en je kan meekijken via www.zfm live.nl www.zfm-live.nl Kijk je mee in de studio aan de Tolweg 10A Ja, de verloting van de taart en alles over de enquête, je hoort het in het uh, derde en laatste uur van Samford op zaterdag Gedaan. Hij heeft aan ons uh, luisteronderzoek, die kan die uh, lekkere taart winnen. Die heerlijke taart van uh, CFM. Maar dan is even de vraag aan de jury. Mogen uh, medewerkers van uh, CFM ook uh, daarna meedoen of niet, uh, Fabien? Degene die de enquête hebben ingevuld, die doen mee. Dus die iedereen doen mee. speelt één keer mee, absoluut. Oh. Ja. Oké, okay, wij mogen ook meedoen. Ja, misschien hoeven we dan niet ver weg. Nee, <lacht> nou ja. Naar jezelf de taart brengen, naar. dat zal toch niet gebeuren, hè? Hoe laat gaan we dat doen ongeveer, die trekking? Oh, zo laat mogelijk. Zo, zo laat tussen mogelijk. Die of vijf en vijf Ja, uur. Ja, die vind ik goed. <laughs> ja, zo, dadelijk gaan we praten over het uh, luisteronderzoek met Fabienne die inmiddels aangeschoven is. Maar eerst deze. Vanmiddag bij CFM voort heel veel muziek uit de jaren 80. Waaronder ook de CEO van deze dame, Laura Brenniken. jorde de self-control. Ja, daar gaan we het hebben over het luisteronderzoek van CFM. Afgelopen periode gehouden en we zijn natuurlijk heel benieuwd naar het resultaat. Ja, maar voordat wij daar inhoudelijk over ingaan... Allereerst Fabienne, welkom wederom in de studio. Hartstikke bedankt. Uh, wie is Fabienne De Mon? Wie is Fabienne Demon? Dat zij is, is uh, de opsteller van, de, van, de, van deze enquête luisteraar. Goeie vraag. Ik vind hem ook gelijk heel uh, diepzinnig. Nee, nee, nee. Ik ben Fabienne? heel luchtig. Ik ben heel luchtig. Um, uh, nou, één ding. Laat ik hem een voorschot nemen. Uh, je bent geen, van oorsprong geen Zandvoortse. Klopt. Ik kom komt het Arnhem? Arnhem, ja. Vitesse, Vitesse. Arnhem, ja, zeker. En hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kom je zo uit Arnhem in het Zandvoortse terecht? Nou, dat is alweer een aantal jaar geleden. Uh, toen heb ik mijn studie moeten kiezen. En toen heb ik eerst modemanagement gevolgd. Dat was in Doorn. En na een aantal maanden kwam ik erachter van... nee, dit vind ik helemaal niks... Hier hoor ik niet thuis, dus uh, toen ben ik verder gaan zoeken. Dat is misschien ook wel een goede om even terug te komen op wie is Fabienne. Fabienne is zoekende. Uh, Oké. Okay. Ja, ik, ik, ik hoop uh, ook met deze ervaring weer een hoop te ontdekken. En ook binnen Zandvoort lukt me dat aardig. Even terug te komen op jouw verhaal. <coughs> Pardon. Uh, toen ben ik media- en management gaan studeren. En dat was in Haarlem. Dus daarvoor moest ik uh, op een gegeven moment gaan verhuizen. Want vijf uur per dag in het openbaar vervoer uh, is geen doen. Nee. Dus uh, toen ben ik in Haarlem terechtgekomen en uh, toen op een gegeven moment haalde ik mijn studie en werd ik ook verzocht natuurlijk om mijn studentenwoning te verlaten. En toen ben ik op zoek gegaan naar een leuk stekje en uh, toen belandde ik in Zandvoort. En dat is nu twee jaar geleden. De, even terug naar die opleiding. Uh, nog even de volledige naam van de opleiding? Moeilijke naam inderdaad. Media en Entertainment Management. Dan denk ik, uh, daar lopen allemaal van die kleine John de Molletjes rond. En, uh, en Waarom Linda, klein? En, en Linda de Moll, qua leeftijd dan. Hè? Maar, wat, wat, hoe, ah, hoe lang duurt zo'n opleiding en wat is, wat, wat is het resultaat van zo'n opleiding? Het is een uh, vierjarige hbo-opleiding. In de richting van communicatie, maar ook gericht op, uh, op management. Um, ik vind het zelf een heel brede opleiding. Je kan echt vanuit de reclamekant kun je kijken. Je kan marketing. Maar eigenlijk ieder bedrijf heeft een communicatie- en marketingafdeling. Um, maar het gaat ook veel verder in het creatieve aspect. Uh, uh, Muzikale mensen zitten er, radiomakers, tv-makers, um, interactieve media, vooral online media natuurlijk. Het uh, uh, laatste jaar een zeer daar komen we straks nog uitvoerig ja, op terug. Ja, daar, daar is natuurlijk uh, heel veel uh, verandering uh, uh, en dynamiek in dat medialandschap aanwezig. Dus uh, ja, je kan ook iedere dag bij, blijven bijleren. Maar even terug naar wat je net zei. De, de, de essentie eigenlijk van na, na die opleiding is dat je de communicatiemanagement kant op wil. Die ja. kant, die, die, daar, daar zoek jij eigenlijk een baan in. Ja, uh, op een gegeven moment is er in het tweede, derde leerjaar een keuze om uh, specifieke minors te volgen... Um, die zouden dan eigenlijk meer op jouw persoonlijke interesse uh, kunnen matchen, of je kan er in ieder geval achter komen van klopt dit? Vind ik dit echt zo leuk als dat ik denkt uh, dat je denkt dat het is. Um, ik heb toen uh, global media perspectives gedaan, uh, media inkoop, vond ik ook heel interessant. Um, en ja, zo kom je er een stukje bij een beetje maak je je eigen profiel aan en heb je je eigen uh, specifieke stukken waar je, je in gespecialiseerd hebt en. Um, ik blijf er eigenlijk bij dat na die studie heb je de basis misschien grof weggelegd, maar het komt echt aan op je eigen initiatief. En het zelf proberen en stage lopen en uh, acturen, zo heten die, die zogenaamde uren... die je kan besteden om binnen een bedrijf te gaan kijken. Um, daar kom je er eigenlijk pas echt achter van... oké, okay, dit voelt goed of nee, dit, dit, dit is niks voor mij. Communicatie ja, stel je, je kan in principe in elke bedrijfstak... Een communicatiemanager gebruiken. Ik bedoel, de NS zal er een nodig hebben, uh, Axo, ik noem maar wat willekeurige bedrijven op. Heb jij een bepaalde uh, richting waar jij het dan in zoekt, waar jij dan graag die baan in zou willen vinden? Of maakt dat in principe niet uit? Nou, het, het mooiste vind overheid, ik: overheid, gemeente, nee, ik maar... profit, non-profit maakt me, maakt me heel weinig uit. Um... Ik denk ook vaak niet echt in, in euro's. Ondanks dat ik wel uh, bekend ben met budgettaire beperkingen en dergelijke... Uh, focus ik me vaak op het resultaat ja. en niet op de ja. euro's. Daar gaat het uiteindelijk om. En um, het gaat bij mij om de beleving. Ik, ik geloof heel erg dat we in een transformance economy zitten. Dat ja. is eigenlijk de opvolger van de experience economy. Daar gaan we nu even heel de theorie ja, in. Nou, op... uh, maar dat gaat erom dat we tegenwoordig uh, graag dingen willen meemaken... en dus ook geld voor willen neertellen als het uh, gaat om de ervaring... de beleving, de herinnering. Uh, een concert zal misschien meer uh, indruk achterlaten dan uh, een bioscoopje. zou kunnen, bijvoorbeeld. Um, als jij invloed kan uitoefenen op die herinnering... Middels allerlei communicatieuitingen. En dan ga ik van licht en geluid naar decoratie op een toilet. Echt dat schiet van links naar rechts. Ja. Uh, oh. Waarbij je eigenlijk al die zintuigen van een individu ook eigenlijk als groepsbelang kan beïnvloeden. En als ik daar een deels van zou kunnen uitmaken, dat lijkt me heel gaaf. Dan moet ik gelijk denken aan, aan die geur uh, uh, uh, die geurtjes die je in bepaalde winkels tegenkomt. Dat dat is ook, is een een dat is, ook dat is een belevingsaspect. Een belevingsaspect. En dat, dat, dat vind je inderdaad terug in, in een marketingconcept... in een strategie die zij uh, ja. along the way hebben ontwikkeld. Het is zo divers als je het maar kan, kan, kan trekken. Ja. Communicatie is niet alleen praten met elkaar... maar gaat veel en veel verder en is veel breder. Ja, Kijk bijvoorbeeld naar een sportschool waar je uh, met kleuren wordt gewerkt. Een sportschool met rode muren. Het zal meer agressiviteit opwekken en dus uh, ook ja waarschijnlijk meer... Uh, uh, ja, ja. Prestatie, prestatieverhogend prestatie, werken. Absoluut, ja, dat heeft allemaal invloed. Nou heb je natuurlijk uh, bij, je, bij je studie een afstudeeropdracht uh, moeten doen. Uh, wat, wat was jouw afstudeeropdracht? Nou, dat is nog een heel ding geweest. Uh, in beginsel wilde ik mijn eigen idee onderzoeken. Uh, ik had een idee over een online platform... wat zich eigenlijk richt op de beleving van muziek... en om dat helemaal uit te bouwen naar eventuele live evenementen... Um, ik begon daaraan en ik kwam er al snel achter dat een aantal docenten... of mij niet goed begrepen, of ik heb het niet goed uitgelegd... maar uh, ik ervaarde een heleboel uh, struggle en, ja. en weerstand. Waarbij ik op een gegeven moment heb moeten zeggen van... nou Fab, laat dit even links liggen en um, ja, we, gaan, uh, we gaan het dan op veilig spelen. Want op die manier uh, ging ik mijn diploma niet op de korte termijn halen. Ja. Dus dan ben ik me verder gaan verdiepen in, oké, okay, wat speelt er uh, lokaal gezien? En hoe kan ik daar mijn immens grote ideeën in toepassen? Betreffende online media, mensen verbinden en uh, toegevoegde waarde creëren. Nou, op dat moment liep ik al, uh, of in ieder geval was ik vrijwilliger bij de lokale omroep Haarlem 105. En ik had heel goed contact met uh, destijds uh, de directeur Henk Schiffer. En... Ja, toen zijn wij mede eigenlijk tot het idee gekomen om een onderzoek bij Haarlem 105 uh, te bewerkstelligen. En toen kwam ik inderdaad zelf met het idee voor een online platform dat de sociale cohesie op lokaal niveau uh, kan bevorderen. En waarbij dus de lokale, uit, uh, de lokale omroep een, een uitgangsvorm uh, is. En um, zij dat dus ook kunnen faciliteren. Nou, en dit is eigenlijk uh, een beetje uit de hand gelopen hobby. Want op een gegeven moment merkte ik dat het... Ja, ik vond het steeds leuker en leuker... omdat ik ook kwalitatieve interviews ging houden... mensen van de gemeente. En ik kwam gewoon een heleboel naar boven drijven... dat uh, er heel veel vraag naar is... en ook wel een heleboel kennis al over is. Het is er alleen nog niet. En, nou goed, toen kwam ik uh, al snel tot de conclusie... dat het een, een, een, een format is... wat heel makkelijk gekopieerd kan worden. Dus ook naar een andere gemeente en... Uh, nou, nu hoop ik hier in Zandvoort uh, daar een verschil in te kunnen maken. Komen we zo uh, bij je uitvoerig bij je op terug. We gaan even naar de muziek. Vlieg van Timberin. En hi, under the moon. Ja, het is uh, half vijf en uh, we moesten het gaan doen, hè, Albertje? Van ja. Uh, Fabienne. Ja, Fabienne neemt gelijk de touwtjes in handen. En zo de, de, de redactie is en producer, uh, ze is alles. En dus, uh, wij luisteren, bra. Ja, zo is dat wat we gaan het uh, doen. Dier van de week nu. Logetje is een lieve, uh, vriendelijke, doch iets te dikke senior kater.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 Het komt op deze leeftijd zijn gewrichten niet ten goede. En hier zal dus echt aan gewerkt moeten worden. En uh, weet waar verblijft uh, Lozetje? Lozetje verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennenbeland... Keesomstraat 5, de Zandvoort. En het uh, asiel is geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En het telefoonnummer is 571-3888. 571, -3888. 571 -3888. Ik zou zeggen, uh, ga ook even naar de website... wwwdierenthuis Maar in dit geval... Ook logeetje verdient een thuis. Dus zo is me maar Fabien, wat voor jou, dat uh, logeetje? Of niet? Ik vind het wel een schatje, hoor. Ja, he? Ja. Ja. ja. Maar hij moet wel een beetje afvallen, hè? Hij moet... moet een beetje afvallen, maar je hebt tegenwoordig dat speciale voer, hè? Dat, dat, dat, dat Zelfs een light voer voor katten, dus misschien is dat een idee. Oké, okay. nou... <lacht> ik heb freak voor mezelf aangebroken. <lacht> Heel goed, nou ja, zo gaan we weer uh, verder praten met uh, Fabienne. We hebben het over het uh, luisteronderzoek van CFM. En we weten nu wie Fabienne is, ook leuk. En daarover straks veel meer, maar eerst uh, deze van Shalamar. Night to remember. nog niet doet, zou je het gewoon even moeten doen. hè? meekijken in de studio aan de Tolweg, tien avonds. Ja, zit er zitten een paar te sturen naar, naar een heel klein scherpje. Zo van, uh, hmm, wat gebeurt daar met uh, Max Verstappen tijdens de derde vrije training? Wat gebeurt er met uh, Max Verstappen tijdens de derde vrije training, uh, Fabien? Nou, ik kan nu je vertellen dat hij op de vierde plek staat. Ja. Ferrari staat natuurlijk aan kop. eerst de tweede plek nog. Ja, het zou dus niet zo zijn. Ja... Maar we moeten het even afwachten, hè. het echte werk moet nog gebeuren. Zo is het, vanavond om uh, acht uur, toch? Ja, de kwalificatie. Zo is het. Goed, te gast Fabienne Dimon, de opstelster van uh, de uh, voorjaarsenquête... En waar wij in het voorjaar dus uh, uw medewerking voor vroegen om de enquête in te vullen. En uh, ze heeft nu een lijvig rapport geschreven. Ze heeft nog even, even terughalen voordat we naar dier van de week gingen. Je hebt precies dezelfde enquête ook voor Halem 105 gemaakt. Even, even, tenminste qua, ja. qua input. De enquête, exact, ja. ja. Dus uh, uh, daar heb je 300 uh, reacties op gehad. En in Zandvoort heb je er zelfs 103 gehad. Dus in verhouding is het erg veel. Ja, als ook je kijkt, inderdaad, dat ik daar met een team uh, heb samengewerkt, geënqueteerd op echt verschillende locaties in Haarlem. Ja. Uh, ja kun je stellen dat, dat het oké okay is, ja. Goed, dan gaan we gelijk even door uh, naar wat jou is opgevallen. Uh, in de enquête. Nou, natuurlijk, de vraag uh, die uh, men geen bezig hield. Of uh, men ervan overtuigd is dat de buurman of buurvrouw te vertrouwen is. Goed. Er werd inderdaad uh, op voorhand uh, gevraagd: van, goh, wat is, wat is de functie van die vraag? en uh, ja. ik snap het niet. Um, ik ben heel blij verrast om te lezen dat uh, ruim 65% van de enquêteurs ervan overtuigd is dat uh, men wel te vertrouwen is. Daarmee kan ik dus stellen dat die personen uh, eerder van het goede uit zullen gaan dan van het slechte. En dat zal in, in welk proces dan ook, uh, zal dat gewoon meewerken? Is dat positief? Oké. Okay. Dus dat is even een algemeen dingetje. Verder. Um, nou, bijvoorbeeld, uh, de, geloofde u dat de lokale omroep een rol kan spelen bij het bijeenbrengen van de inwoners? En dat kan middels een, uh, een sociaal platform of een dergelijke. Nou, ruim 80% is daarvan overtuigd. Um, er is ook een heleboel animo voor een eventueel tv-station. We hebben natuurlijk Text tv nu te vinden op, uh, op televisie. Ja. Maar goed, dat, dat kan natuurlijk beter. Kan, dat kan er uh, meer modern uitzien dan op, het, uh, op dit moment uh, uh, is. Um, we, we, dus ook als instrument dat het als, als een soort bindende factor kan zijn... binnen de, de, de inwoners van Zandvoort. Ja, ik bedoel, hoe gaaf is het als we van de zomerleuke uh, beach reports kunnen terugzien. Ja. Uh, of allerlei evenementen waar toch een klein weekjournaal aan vast uh, uh, zit... Ja, dat klopt. Maar dan moet je ook echt de, de middelen ervoor hebben. Want het is een, we de plannen zijn er wel. En mm -hmm. die hebben je ook keurig uitgewerkt. En dat is ook hartstikke mooi als je dat uh, wil gaan implementeren. Maar ja, dan kom je toch als vrijwilligersorganisatie toch gauw uit op het geld. De plannen zijn er wel, de wil is er ook. Maar ja, het geld uh, ontbreekt op dit moment. Ja, en ik denk dat daar zeker een brug is te slaan uh, richting de gemeente. Uh, ik verstoel je niet, wat zei je? Dat daar zeker een brug is te slaan richting de gemeente... Ja, oké. Okay. Een brug naar ja. de gemeente. Ja, nee, oké, okay, nou heb ik het gehoord. Ja, nee. Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat zij gaan inzien... wat de functie van een lokale omroep kan zijn. Dat zij wel ja. degelijk een verlengstuk kunnen zijn van de gemeente zelf. We kunnen ze werk uit handen nemen. Uh, ik geloof ook zeker dat wij bepaalde uh, evenementen... en zo al de sociale cohesie kunnen stimuleren op die manier. Waarbij zij, uh, ja... Niet zo ver in de haarvaten van de samenleving zitten. als de lokale omroep. en daar wel de toegang tot, tot heeft. Ja, dus. Uh, nee, dat, dat begrijp ik. Dus de dus, CFM-TV, noem ik dat dan maar even. Mm -hmm. kan, kan een, een, een bijdrage leveren aan. aan, aan de, de onderlinge verstandhouding. en binding met de inwoners van Zandvoort. En met de gemeente. De gemeente kan daar ook van mee profiteren. Dat. Ja, en vooral wanneer dat allemaal digitaal op één plek terug te vinden is. Dus het is leuk als we de tv aanzetten... dat we er dan mee geconfronteerd worden. Maar als je dan al die informatie en de mogelijkheden... tot uh, discussie en openbaringen van whatsoever... een stoeptegel die los ligt... of uh, de hang naar een event waarbij er uh, dingen verkocht kunnen worden... of iets dergelijks, dat dat... Uh, uh, ergens neergezet kan worden. Een soort dashboard kan worden gecreëerd. Zodat er dus ook interactie kan plaatsvinden. En ik denk dat de lokale omroep... Een, een bij uitstek een geweldige organisatie is... om dat te faciliteren. En dan begrijp ik absoluut dat daar op dit moment... misschien nog niet alle middelen voor zijn. Maar ik denk zeker dat dat iets is... Uh, waar we samen met de gemeente en de lokale ondernemers... en inwoners van Zandvoort uh, naartoe kunnen werken. Dus ik proef ook uit jouw woorden dat het zeer verstandig zou zijn... als ZFM jouw de, de resultaten uit dit onderzoek ook bij de gemeente zouden ik neerleggen. zou neerleggen. Ik, ik zou graag met ze willen spreken hierover. Ja, nou ja, je naam staat voorop op de Ja, enquête. absoluut. Het, het, het lijkt mij zeker de moeite waard om hier een keer over te babbelen. En uh, ik ben ook heel benieuwd hoe zij erin staan. Welke argumenten zij hebben uh, tot het wel of niet samenwerken... Uh, ja, ten behoeve van de sociale cohesie. In het, in het verlengde daarvan... Uh, als ik zo vrij mag zijn, is er één uh, uh, vraag geweest... Uh, als je als inwoner van Zandvoort... in hoeverre heb je binding met de buurt? Een van de, de, de resultaten die daaruit kwam, kwam... maar zo las ik het... is dat de binding met de buurt eigenlijk niet zoveel uitmaakt... Maar dat de binding met de gemeente wel heel belangrijk wordt ge gevonden. Ja, ja, dat is misschien ook terug te vinden in de uh, oppervlakte van Zandvoort. De, de, de letterlijke oppervlakte. Uh, we voelen ons niet echt verbonden tot een buurt. Een specifieke nee. buurt. Misschien met Haarlem-Noord, sorry, uh, Zandvoort-Noord daar een uitzondering gelaten. Uh, maar over het algemeen voelt zich men meer Zandvoorter. Dan dat je in Haarlem... Of oh sorry, weer. Ja, nee, nee, nee. In Zandvoort, Zuid... Ja. ja Kijk, de stadsdelen in Haarlem daarentegen ja, ja, nee. Die spreken wel boekdelen. En ja. dan ben je inderdaad wel uh, iemand uit Noord... of uh, iemand uit uh, de Leidse, Leidse buurt of iets dergelijks. Um, en dat speelt hier veel minder een rol. Wat eigenlijk weer leuker is... Uh, omdat je dan meer met z'n allen bent... Is er nog iets wat je. We zouden u uren over kunnen praten. Maar wat jou opgevallen is uit de uitslagen van de enquête verder? Nou, wat ik wel een, een leuk uh, leerdingetje voor mezelf vond. Um, ik was er heilig van overtuigd dat een, een dergelijk platform online. Uh, wat discussie mogelijk maakt of interactie dus ook. Um, dat dat enkel positief zou zijn. Nou ja, vanuit de enquête heb ik daar toch inderdaad wel reacties op gekregen. Um, dat niet iedereen daarvan overtuigd is. En een reden zou kunnen zijn, inderdaad, dat men denkt: van nou, ja, dan kan ik wel mijn ei kwijt. Ja. Yeah. En dan <coughs> leidt dat niet tot meer uh, irritatie. En weet je, uh, op het moment dat ik laat weten dat ik het er niet mee eens ben, gaat mijn buurman er dan niet overheen. En zorgt dat er dan niet juist voor dat we met z'n allen eigenlijk uh, negatiever gestemd zijn? Dus dat vind ik, uh, ja, dat vind ik gewoon een, uh, een leerpuntje. Dat, of tenminste, een, ja. een, een, een kritisch dingetje waar, uh, waar zeker in rekening uh, mee gehouden moet worden. Over, over één ding zijn we het eens, die resultaten... en dat zeg ik natuurlijk expres... De, de lokale radio kan hier een hele belangrijke rol in spelen. Ja, ik, ik, ik vind ook echt dat ze dat zou moeten doen. Dat, ja. En ook de gemeente, want die wordt natuurlijk ook aangehaald... die kan daar uh, faciliteren of in meedenken, ik noem maar wat... maar in de breedste zin kan ook de gemeente de Zandvoort in beeld brengen en kijken van... ja, ze hebben wel een binding met de gemeente... maar niet zozeer met de buurt. Mm -hmm. Kunnen wij, willen wij daar ook eventueel een verandering aan, aan aanbieden? Ja, inderdaad... Zandvoort is meer dan een strand alleen. Om het ja, het is te het inderdaad wel nuttig om jezelf de vraag te stellen... van wat is daarvan de toegevoegde waarde? Ja. Hebben we er niet meer aan als ons met z'n allen Zandvoort te voelen... en dat we vanuit dat oogpunt uh, uh, samenwerkingen aangaan... en evenementen opzetten... Eén ding uh, nog uh, uh, wat, wat, wat ik als, als, wat, wat voor CFM als programmaleider ik erg, uh, erg belangrijk vond. Uh, uh, de uitkomst dat de, zeg, de gemiddelde leeftijd van de reflectanten uh, uh, uh, uh, uh, bij de ouderen ligt. Van 55 plus om het zo maar ja. te zeggen. Als het gaat om de representativiteit van het onderzoek ja. uh, zou ik zeggen hij is niet representatief. Uh, het is geen afspiegeling van, van Zandvoort uh, als we Le, kijken naar die, de leeftijds. Het is jammer dat het geen tv is, want ze kijken me zo aan van jongens, begrijp dat dan. <lacht> <lacht> nee, nee de, dat, is, dat is waar. De, de, de, de ouderen hebben wel, ge, in, in verhouding, ouderen hebben veel uh, gereageerd en de jeugd en de jongeren niet. Ja, als we kijken naar de grootste groep, uh, die bevindt zich tussen de 55 en 65 jaar en dan hebben we het over 30%. Dus daar ligt ja. een schone taak voor de programmaleider om de jeugd meer te betrekken bij de lever. Dat lokale lijkt radio. me een heel goed idee. Dankjewel. Ik vind het uh, Oké, okay, op het dit moment. Werk. Ja, ja, ja, werk. Werk aan de winkel. Werk. Hartstikke goed. Uh, we gaan even het plaatje draaien en dan gaan we naar het gedicht van de week. Zo is het. Sup sup sup for He was a superstar. He was a popula. He was so exalted. Cause he had a flair. He was one. Too close. He was a rock idol. And I just wanna come and wrap me up with you. Die Schulden kamen, war gewoon jeder Mann bekend. Er war een man der Frauen, Frauen liepten seinen Punk. Er was superstar, er was superkulair. Er was zu exaltiert, genau das war er sein. Flair. Er war ein Virtuose, er was een Rocky Dole. En alle soorten hoffen, Captain Rock. Het is wel leuk om te zien dat er tot het laatste moment gesleuteld wordt aan het gedicht van de dag. Is je al klaar, jan, Want je moet zo uh, aan de bak, hoor. Dus uh, even de laatste puntjes op de i zetten. Ik doe mijn best. Oké, ja, oké. Okay, okay. Nou, laten we nog een heel klein stukje horen voor deze plaats. Ja, ja, ja, hij is er klaar voor hoor. De Falko trouwens en uh, Rock Me Amedeos. En we gaan over naar het gedicht van de dag. Hier is Albert Jan. De zon, daar is die weer. Het wordt een mooie dag. Gaan we omkleden als een speer. En vandaag wordt hopelijk geen verloren dag. Tennisschoenen trek ik aan. Neem nog een laatste slok koffie. Mijn tegenstander, die is al op de baan. Lachend doen we samen het hek open. De stilte in de natuur wordt onderbroken. Door het applaus en van onze tennisballen. Op de tribune staat Van Galen te lallen. Hij staat mijn concentratie te vergallen. Als je hier zo op de tennisbaan staat voor een serieuze partij tennis. Dat lallen even goed op mijn concentratie slaat. Maar vandaag, vandaag maak ik geen tennis. De zon verwarmt mijn gezicht. Dit is alweer te lang geleden. Mijn oog, mijn oog is op een effectbal gericht. Ik sprint en ben nog lang niet moe gestreden. Na gewonnen te hebben, zitten in de kantine. De geur van winnen staat mij wel aan. Van Galen verdient een standje. En staat deze uitslag uiteraard in de Zandvoortse courant. Dat was weer mooi, hè? Het gedicht van de dag bij CFM. Ja, die vergade die kan er wat van, hè, Albert-Jan? We spreken hem straks. Ja, ja nee, nee, nou, ik weet niet of hij nog zo aardig is, hoor, voor je. Dus uh, bereid je maar vast voor, zou ik zeggen. Oh my goodness me, what a shock. 30, stop. A beautiful, party, of 30, 15. 40, 15. Out. What? Out. out. What? The ball was out. You got to be kidding. The ball's in. Everyone can see that. The line uh, She's having a nap. Screwball! Call yourself an umpire screwball! Play on. You're being rather naughty. Kindly play on. Ik ben alleen grateful if you didn't shut. If you don't like it, sir, well you shouldn't come. Frankly, sir, you're a pain in the blood. Moron, I want another Osma, you're a moron. Chop guys, I want to see my lawyer, there was chop guys. Ja, dit was een hele lawaai uit 1983 alweer. De single van de Brats en Chockdust. Ja, leuk om weer eens terug te horen. En jij volgt ook het tennis in Parijs, albert Ja, briljant. Het is echt zinderend spannend... tussen Simone Halep en Jelena Ostrapenko. De eerste set ging naar Halep met 6-4. Maar de jeugdige Jelena... volgens mij is er net 20 geworden. En Halep staat, stond derde geplaatst. En Jelena helemaal niet. Pak toch die tweede set met 6-4. Dus in, stand, in sets is het 1-1. En momenteel is de dus tussenstand in de derde set 2 tegen 1 voor Haleb. Dus uh, voor dames Tennis, puur zang in de finale van Roland Garros. Uh, dan nog even Zandvoort, de uh, eredivisie gemengd. Uh, mijn, uh, uh, hoe noem je dat, uh, teletext die geeft een 3-1 tussenstand aan voor, in het voordeel van Egeria. Uh, maar als ik uh, naar de wedstrijden ingevuld kijk... dan, is het, dan zou het al 4-1 zijn voor Egeria. En zou betekenen dat Zandvoort dus niet morgen in de finale komt te staan... De andere halve finale tussen Limonias en de Lobbelaar-Moerdijk. Daar is de tussenstand momenteel 3 tegen één. Dus het is zeer waarschijnlijk dat morgen de finale Limonias tegen Egeria gaat worden. Goed. Uh, het ton, is zover. Het is zover. Ton, is het ton, is het We gaan uh, over tot de trekking van de taart. Nogmaals even in, ter herinnering voor de luisteraars en kijkers. Uh, de mensen die de enquête hebben ingevuld... met waar we de afgelopen drie kwartier uitvoerig bij hebben stilgestaan... met briljante uh, resultaten in mijn optiek... zowel voor de gemeente als voor de lokale omroep zelf... en welke rol wij kunnen spelen... en ook wat de inwoners, voor wat de inwoners betreft. We hadden uh, jaad gevraagd of mensen zo vriendelijk wilden zijn... om hun e-mailadres in te vullen... Klopt. En dat hebben een aantal mensen gedaan. En ja. wij hebben gezegd, nou, wie, diegene die het wordt... Die, die, die zometeen getrokken gaat worden... daar gaat de taart heen. Ik hoop dat hij naar Australië gaat. <laughs> want dat lijkt me wel eens een keer een leuk land om te bezoeken. Dus ik zou zo zeggen... Uh, kijk in de glazen bol en uh, uh, neem er één lot uit. En daar gaat de taart naartoe. Ik wil even nog iedereen bedanken... die mee heeft gedaan aan de enquête. Ja. Super. 103 dus, uh, mensen. Ja, top. Nou, hier gaan we dan. Nou. Ik zal niet kijken... Ik ben heel benieuwd. Daar komt hij dan, hè? Ik heb er één. Nou. Oké, de taart gaat naar... taak51-apenstaartje-kpnmail.nl Oké. Okay. Van harte gefeliciteerd. En wie is het? Dat staat er niet bij. <laughs> we hebben enkel een e-mailadres. Dus e we zullen ook even op, op Facebook communiceren, denk ik. Ja, uh, en nog één keer het e-mailadres, Fabien. Ja, Fabienne. dat is thaak51, apenstaartje kpnmail.nl. Oh, dat is Ton Haak. Ton, ton Haak. Haak, ja. Kennen we die? Ton Haak, die kennen we, tuurlijk kennen we oh, ton. Ja. Nou, ton. Nou, Ton. Gefeliciteerd, Gefeliciteerd met de taart. Gefeliciteerd. Applaus. applaus, applaus yes, yes, yes, yes, yes. De taak komt volgende week naar je toe, Tom. Dus, uh, oké, okay, maar nogmaals bedankt voor het invullen van de enquêteformulier. Wij kunnen er wat mee, de gemeente kan er wat mee... en zelfs de inwoners van Zandvoort kunnen daar ook een voordeel mee doen. En nogmaals, het blijkt maar even dat online uh, uh, uh, social media... en al dat soort ontwikkelingen enorm belangrijk zijn... in de onderlinge communicatie tussen de diverse partijen. Is het is niet de toekomst, het is het heden, zeg ik maar. Ja. Fabienne, nogmaals, dank u. namens CFM hartelijk dank... en ik hoop je vaak in de studio te mogen begroeten. Graag gedaan. Groetjes. Hm. Oké, okay, gaan we even naar je buurman. Ja, Hallo, hey, Frit. Hey, Frit. Dag, uh, goedemiddag. Hij, hij is heel, we zijn weer. er weer. Hoe was je vakantie? Ja, heerlijk. Lekker genoten. Ja, 31, 31, 31. 31, 32 jaar. Dan oh, wat hier was vervelend het weer. Ja, Jeetje. Ja. Ik denk, nou, ik moet <laughs> het Je wilde heel snel weer terug ja, naar de studio, uiteraard. Nou ja. Want vanmiddag weer een uh, entertainment voor jou. Wat ga je daar allemaal doen? Ja, om, uh, om kwart over vijf dan uh, ga ik uh, bellen met Peter Dons. En we uh, hebben het over geloof, hoop en een heleboel liefde. Dat zijn nieuwe single. En ook uh, met uh, Henk uh, Robbermond. En ja, ik vraag u, lieve heer. Ook zijn, uh, zijn uh, ja, nieuwe single. Dus uh, ja, twee artiesten gaan we in ieder geval uh, in de uitzending halen. Nou, beloven we weer een mooie twee uur te worden, zouden. Ja, en, na en natuurlijk een hoop, uh, hoop leuke muziek. Dus nou. uh, ja, uh, via Facebook mogen ze ook verzoekjes aanvragen natuurlijk. Is allemaal uh, toegestaan. Oké, okay, waar moeten ze dan zijn? Ja, dat kijk gewoon naar Fred Heij. Dan komt het helemaal goed. Okay. Dankjewel Fred en veel plezier zometeen. Is goed, dankjewel. Okay. Nou Albert-Jan, het zit er alweer op voor ons. Ja, Gelukkig, niet voor lang hè? Nee, morgen mogen we weer. Morgen mogen we weer, ja, ja, ja. morgen om twee uur zijn we er weer. Morgenochtend van tien tot twaalf eerst het heerlijke ZFM Jazz programma. Heerlijk om mee wakker te worden en een eitje te tikken. En uh, dan uh, ZFM Lunch non-stop en dan om twee uur zijn wij er weer. Zo is het, we zeggen tot morgen en van bedankt ene, voor het luisteren. Bedankt voor je komst.